Drie uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grütke. In Dit is de Dag Rob Hauer gaat Soldaat van Oranje 2 maken. En Nederlanders streven naar knusheid, maar sluiten net zo makkelijk mensen uit. Nu eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong. In Reuver in Limburg houdt een man al de hele dag... zijn dochtertje van drie gegijzeld in een woning. Ik spreek erover met Trudy van Rijswijk. is aan de telefoon. Trudy, je hebt nieuws daarover. Ja, wat ik kan melden is dat er zojuist twee explosies zijn geweest. Waar je dat verband mee houdt, weet ik niet, want die bevinden zich aan de andere kant van de wijk. Maar ze waren er wel. En dat er een arrestatieteam naar binnen is gegaan. En wat ik ook zie is dat uh, er is zojuist een ambulance die straat ingereden in de richting van het huis. En hier vlakbij staat een heleboel ambulancepersoneel. Die slent dan eerst wat rond, maar die staat nu echt klaar om tot actie over te gaan. Er is dus duidelijk beweging in de zaak. Oké, okay, dankjewel Trudy van Rijswijk. En later meer daarover natuurlijk. Op Eindhoven Airport zijn zeker 15 supporters opgepakt van voetbalclub Dinamo Zagreb. Ze waren naar Eindhoven gekomen zonder kaartje voor de wedstrijd van hun club vanavond tegen PSV. Uit angst voor ongeregeldheden rond de Europa League wedstrijd... heeft de burgemeester van Eindhoven noodverordening ingesteld. Daardoor kunnen supporters zonder kaartje uit de stad worden geweerd, zegt de Marius José. hebben vanochtend daar een vlucht gecontroleerd uit Hongarije... En we hebben daar 15 supporters vanaf uh, gehaald... omdat die uh, niet in bezit waren van een kaartje. Uh, maar er zaten ook uh, supporters bij die een stadionverbod hadden in uh, Kroatië... Uh, of uh, bij een club zaten die nogal uh, redelijk fanatiek is. De supporters zijn al in Zagreb gewaarschuwd... dat ze Eindhoven niet in mochten. Rond de wedstrijd zijn verder geen incidenten gemeld. Volgens de politie hangt er een gezellige sfeer in de stad. De Europese Centrale Bank heeft de rente vandaag verlaagd naar 0,25 procent. Dat is de laagste rentestand ooit. De Europese beurs reageerden positief op de beslissing die onverwacht kwam. De AEX ging met bijna een procent omhoog. De elf verdachten die voor de rechter staan vanwege de diefstal van examens op de Ibn Galdoen school hebben waarschijnlijk meerdere keren ingebroken in de school. Dat gebeurde via het dakraam, zegt Justitie. Vandaag is de regiezitting in de zaak waarbij de stand van zaken wordt besproken bij het onderzoek tegen de elf verdachten. De zaak bij het Iben kwam aan het rollen toen het eindexamen Frans in mei via internet uitlekte. Uiteindelijk bleek dat er 27 eindexamens waren gestolen. Acht van de elf verdachten deden vorig schooljaar eindexamen op de inmiddels opgeheven islamitische scholengemeenschap. Het weer bewolkt in het zuiden- en zuidoosten tamelijk regenachtig. Elders nagenoeg droog en vooral aan de kust van tijd tot tijd zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen rustig en bewolkt met ochtends kans op mist. Aan de kust wat zon, maar ook een enkele bui. En dan wordt het een graad of 11. De Wijnand bij de ANWB heeft voor ons de verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. En daardoor staat er file tussen Zoetermeer en Blijswijk. Drie kilometer, drie rijstroken zijn dicht. Blijft alleen de vluchtstrook over. Toch gaat het allemaal niet zo lang meer duren. Het verkeer van Den Haag naar Utrecht kan nu nog wel het beste omrijden via Rotterdam. Over de A13 en de A20. En kun je een succesfilm als Soldaat van Oranje overtreffen? We vragen het meteen aan Rob Houwer die het gaat proberen.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 Geef op Giro 6868 of rodekruis.nl. Dank u wel. Lekker ontspannen je weekend in? Kijk elke zaterdagochtend om 10 uur naar Cultura Klassiek. Prachtige concerten door fijne muziek. Elke zaterdagochtend om 10 uur. Klassiek op Cultura 24. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Soldaat van Oranje, volgens velen de beste Nederlandse speelfilm ooit. En nu komt er een deel 2. Rob Hauer vertelt over het waarom. En columniste Margriet Oostveen nam een tijdje afstand van Nederland... en toen ze terugkwam zag ze een merkwaardig saamhorigheidsgevoel. En ook nog aan tafel zit hier uh, Rivellino Richter. Morgen gaat de toneelstuk David Daking in première. En tegen half vier is er onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Hans Kloos. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of gaan naar onze website ditisdedag.nu. Ja, Rob Houwer is inmiddels 75 jaar. Hij is producent van vele films als Turks Fruit, Keetje Tippel... en het zeer succesvolle Soldaat van Oranje. Volgens velen de beste Nederlandse speelfilm ooit. En die musical erover, die breekt ook alle records blijven! Het voel van je tegen dat ik hier zie, zoals al die NSB'ers, die bunkerbouwers. Ach, het is de oorlog. De voorstelling die geschiedenis schrijft. De koningin is op de radio. Door de Duitse meermacht een aanval op ons grondgebied gedaan. De langslopende in Nederland op dit moment heeft ook alle andere grote ministeries verslagen. Nog steeds, iedere avond, hartstikke vol. En ze hebben een klauwen om mijn nek. moet hier weg. Over een paar jaar zeggen de Duitsers en de Engelsen samen tegen de communisten. Dat geloof ik niet in. Maken wij niet mee. Ja, meneer Houwer, geluiden uit uh, Soldaat van Oranje de Film... en de enorm succesvolle musical die nog steeds draait. En er komt er nu een tweede film, Soldaat van Oranje 2. Ja, dat kan toch bijna niet goed gaan, zou je zeggen, als je dit succes zo hoort? U bedoelt, het kan niet goed gaan of het kan niet misgaan? kan niet goed gaan. Nou, waarom niet? Nou, zo'n succes ga je toch nooit meer overtreffen? Nou, dat hoop van, ik hoop van wel eigenlijk. Want uh, het is heel leuk dat de musical zo goed loopt. De film is minstens al door 15 miljoen Nederlanders bekeken intussen. Ja. Het wordt steeds weer op televisie ook herhaald. En uh, die musical heeft tot nu toe 3 miljoen bezoekers uh, gehaald, heb ik gelezen. Ja, dat, is, dat is enorm. Dat is enorm, vind ik fantastisch, en dat, dat maakt die merknaam natuurlijk nog veel sterker. Mijn merknaam: Soldaat van Oranje. En wij verfilmen dus het tweede deel van de autobiografie van Erik Hazelhoff. Ja, waarom wilt u het graag? Ik, word al, ik wou dat al heel lang. Ik heb die rechten van Erik gekocht toen. En eh, Erik vond het ook een geweldig idee. En Omdat het, eh, het, het centrum van het verhaal is totaal anders. Het verhaal speelt in 1949 en de Molukse tragedie staat voorop. En dat allemaal in het kader van de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië. Ja, dus het gaat niet over de oorlog? Het gaat niet over de vorige oorlog, maar er vond toen wel een soort oorlog plaats in 1949. En, en, en wat krijgen we daar te zien? Wat is de rol van uh, Erik Haasloff daar geweest? Nou, dat is het vreemde. Erik is... Uh dat zou je niet meteen zeggen, maar Erik is in Surabaya geboren. Hij had een sterke band met Nederlands-Indië toen. En ook na de oorlog natuurlijk. En Erik stond aan de Molukse kant. Dus op het moment dat in 1949 Sukarno het verdrag van Den Haag brak... en de Molukken de eigen republiek volledig terecht uitriepen... dat was wettelijk volkomen in orde... schade Erik aan de kant, zich aan de kant van de Molukken. Ja, terwijl hij eerder nog voor Nederland had gevochten. Ja, maar ik bedoel, hij zag Molukken steeds, de Molukken steeds als een rijksdeel. Dat was het ook tot 1949. En hij vond dat een verraad aan de Molukken. Ja, en hij hoorde echt bij de Molukken, vond hij zelf. Nou, hij, kijk, Erik was een man, de, de prins op het Witte Paard. Hè? Erik streed tegen onrecht. En hij kon er ook niet tegen als de onrecht gepleegd werd. Dat was in de oorlog 45 zo, maar dat was in 1949 weer zo. En dan, dan, dan kon je hem niet meer houden eigenlijk. En omdat hij daar verbonden was met het hele probleem... Eh, werd hij geactiveerd om naar de Molukken te vliegen... in zijn eentje in een klein vliegtuigje vanuit de Filipijnen... Mm. om de bewijzen te halen voor de overval van Soekarno op de Molukken en om die naar de Verenigde Naties te brengen. En dat is hem ook gelukt. Ja, maar de, de, de, de soldaat van Oranje 1 zou ik maar zeggen... dat gaf ons Nederlanders een goed gevoel... want ineens bleken we verzetshelden te zijn. Althans er waren verzetshelden. Deze film zal ons een stuk minder goed gevoel geven. Nou, maar dezelfde geld, balans geldt nu ook weer. Want ik bedoel, een deel van Nederland was goed fout in de oorlog... en een deel was goed in de oorlog. Ja. En in 1949 was de situatie niet anders. Een deel stond recht achter de Molukkers in die tijd en een deel stond er niet achter. Maar het deel wat er niet achter stond... wat de politieke meerderheid was op dat moment... die nou, gaat er niet met plezier naar deze film kijken, vermoed ik. Nou, Die politieke meerderheid toen is een ander als nu... En de politiek is toen in mijn ogen althans behoorlijk zwabberig geweest. Ze ja. hadden hun rug recht moeten houden en zeggen dit is recht. Maar Amerika zat erachter. Want, en zelfs een van de Kennedys, want die hadden Nederland zwaar onder druk. Die hebben gezegd als jullie niet instemmen met de onafhankelijkheid van Indonesië. Wat ook wel uh, volkomen in de, in de lijn van de verwachtingen was dat het zou moeten gebeuren. Maar dat zou dan... Een, een, een bondstaat zijn met deelstaten zoals de Molukken... die hun eigen autonomie hadden. Als jullie dat niet doen, Nederland... dan eh, weten we niet zo precies of de Marshallhulp nou wel zo leuk verder loopt. Nee, nee, dat snap ik. Dus Nederland is onder druk gezet... om dat standpunt in te nemen? Ik neem, uh, ik neem al aan omdat om, om Amerika wou een, een, een bruggenhoofd bouwen... in, in, in, in Zuidoost-Azië tegen het communisme. Ja. Daar hadden ze Indonesië voor verkoren. En daar pasten de Molukken niet in dat plaatje. Wat gaan we zien in de film? Krijgen we nare dingen te zien? Nou, je krijgt dat pas in Soldaat van Oranje 1 ook zo. Maar het is weer een soort jongensboek. Het is weer een avontuur. Je kunt het ook met Indiana Jones vergelijken. Op een bepaald moment. Je krijgt de belevenissen van... wat doet een, een verzetsheld, dus een oorlogsheld, in vredestijd? Dat is eigenlijk de, de basis van de film. Opeens is die oorlog weggevallen. En al je helden daden zijn ook weg. En wat ga je nu met je leven beginnen? En dat leven van Erik, dat gaan we nu... Erik Landshoff heet hij in de film weer. Dat leven gaan we nu volgen in Soldaat van Oranje 2. Nou, u schetst een man met altijd een enorm rechtvaardigheidsgevoel... Hè, in de Tweede Wereldoorlog en ook dus daarna. Heeft hem dat ooit in de steek gelaten eigenlijk? Of heeft hij eigenlijk altijd de juiste morele beslissingen genomen? Dat zou je eigenlijk... Dat kunnen we helaas niet aan hem vragen. Nee. En ik wil daar geen oordeel over. Ik bedoel, ik denk maar u kent hem wel goed. Ik ken hem heel goed. Ja. Ik, bedoel, ik, ik bedoel, ik denk dat hij meestal wel goed zat. Ja, ja, oké. Okay. Meestal, maar niet altijd dus. Dat kan hij niet precies beoordelen. Ik denk van meestal wel. Ja, ja. Ik bedoel, geen ja. mens is perfect Nee, ernaast. we zitten er allemaal wel eens naast. Dat de de treinkaping, komt die ook langs? Ja, absoluut, die komt ook langs. Die zit als een soort kader in de film. Natuurlijk, want de film begint in het jaar 1977. Dat, dat was de première, de koninklijke première van, soldaat van Onze Soldaat van Oranje 1. Ja. In het Tuzinski Theater, enorme koninklijke première. En tegelijkertijd liep ook die treinkaping bij de punt... Dat was een merkwaardige synchroniteit ja. in dat jaar. En die wordt natuurlijk gebruikt in, in de dramaturgie... in de vertellijn van deze nieuwe film Soldaat van Oranje, Oranje 2. Ik kan me toch voorstellen dat er toch heel veel ongemakkelijke gevoelens op gaat roepen ook. Ja, maar dat was bij de eerste film ook zo. Ik ja? was, ja, natuurlijk, was ik zeven, dus dat weet ik niet meer zo goed. Nou, ik wel. Dus niet altijd zo populair geweest als nu? Nou, nee, natuurlijk niet. Het boek van, van Haaselhof Soldaat van Oranje... was helemaal niet populair toen wij dat gingen verfilmen. Pauw Verhoeven, de regisseur en... De scenarist Soeterman en ik dus, de producent. Mm. Die, die, uh, dat is pas later gekomen. Nou, dat kwam pas door de film. Kijk, in die tijd 1977, denk je maar even terug, zet de klok maar terug. Dat was het jaar waar bijvoorbeeld uh, de monarchie ook niet helemaal zo goed ervoor stond. Omdat er speelde het Lockheed, speelde ja. het Lockheed het oh, ja. schandaal. En er waren, nou, je kunt niet bepaald zeggen dat we in een royalistische tijd leefden. Nee, oké, nee, dus okay, u dus zegt door, dat komt dat wel goed. Is, nou, dat is door die film is dat totaal veranderd, mijn zin is. Zou het ook misschien een verwerking kunnen worden van een deel van onze geschiedenis... waar we misschien nog niet al te veel aan verwerkt hebben. Namelijk die koloniale periode en de en dekolonisatie. En, de, en ook de kwalijke rol van Nederland daarin. Nou ja, dat ben ik met u eens. Ik bedoel, die, die aspecten die komen allemaal voorbij natuurlijk. Maar het, het verwerkt in een speelfilm. Dus het wordt gedramatiseerd. Gedrama de, de emotionele lijnen lopen met hem mee. Met Erik, Erik Lanshoff in onze film. Dus, en daar neem je dus het publiek aan de hand. En dat publiek zal dan ook dingen zien, net zoals in Soldaat voor je 1. In deel 2 zullen ze ook dingen zijn waarvan ze zeggen, ah, we hebben het nog nooit geweten, we hebben het nooit gezien. En boe, dat ziet er niet best uit. Mm -hmm. dus Waar, ja, sorry. Nee, nee, ga. Waar gaat u draaien, wil ik vragen? Nou, we gaan in Nederland draaien en we gaan in de Zuid, Zuid, South pacific draaien. En niet in Indonesië zelf? Kunnen, nou, dat kunt u zich voorstellen dat het moeilijk is. Want de, de, de mooie rol wordt natuurlijk niet door Indonesië gespeeld. Door Sukarno in dit geval. Omdat die hebben natuurlijk, uh, die hebben natuurlijk uh, de Molukken behoorlijk op hun nek gezeten. En er zijn hele kwalijke dingen gebeurd. En er kwam een enorme exodus, exodus tot stand van de Molukkers. Dit kan ik me als klein jongetje nog herinneren. Dat die bij duizenden tegelijk op de kades in Rotterdam werden gedumpt. Maar is dat een reden om nu niet daar te draaien? Nou ja, dit, de rol van Indonesië was niet zo leuk. En in de film zal hij ook niet. Je kunt, je kunt zeggen, de boze in dit geval komt eerder aan de Indonesische kant. Die kaart ligt aan de Indonesische kant. En daarom denk ik niet dat we het moeten wagen Daar ik denk we dat we draaien. Je denkt dat u geen toestemming krijgt? Ik ga dat helemaal niet eens vragen. Ah, nee. Ik bedoel, we willen heel, heel integer deze film maken. We houden rekening met helemaal niemand, behalve met Hazel, met zijn eigen geschiedenis zoals die gebeurd is, en zoals de Molukken, zoals die gebeurd is. We nemen ook historisch materiaal, gebruiken we ook. En daar kunnen we natuurlijk niet gaan zeggen... nou, we draaien hier in Indonesië, dus we zijn een beetje voorzichtig. Ik denk er niet aan. Nee, waarom maakt u hem nu pas eigenlijk? Nou, we hebben dat project al eens eerder op de, op, op de schop gehad. Maar ik moet zeggen, ik was met het scenario toen nog niet tevreden. Ik heb een groot team opgezet. En het is net klaar eigenlijk. Ik ben nu op zoek naar de ideale regisseur. Wanneer kunnen we kijken? Ik denk in 2015. Begin 2015. Over ruim een jaar. Ja. En, wie is de, en wie is de ideale regisseur? Ja, kunt u het zeggen? Nee, maar, maar u kent <laughs> ja, nee, die ik, maak, ik maak een grapje nu. Maar Paul Verhoeven. Het, ja, nou kijk, Paul Verhoeven. Dat, ik heb met Paul vijf films gemaakt, dat weet u. Ja. En, en Paul heeft één principe. En dat staat als een huis. En dat heeft hij al tien jaar geleden gezegd. Dat heeft hij steeds herhaald. Hij maakt nooit een... Deel 2. Nooit een sequel. Ah. Van geen enkele film. Heeft hij altijd geweigerd. Dat heeft hij hier ook meteen gezegd. Oké, okay, dus hij niet. Wie dan wel? Ja, dat is de vraag. We zijn nu aan. Het, dat noem je hem zo leuk. Is aan het scouten. En een aantal namen komen nog voorbij. En dan denk je, het moet wel een, een lichte touch hebben. Want Verhoeven is een geweldig regisseur. Die is niet alleen brengt hij een boodschap. Maar die weet het ook alle scènes leuk te maken. U gaat hem toch nog proberen te overtuigen? Nee, hoor, absoluut niet. Oh. Nee, nee, nee, nee. We vinden wel een, een equivalent. Een gelijkwaardige regisseurspal. En die heeft u ook al in uw hoofd? Absoluut. Wie is het? Hallo? Ja? Wie is het? <laughs> u wilt het niet zeggen, hè? Nee. Nee. nee, ik had u helemaal niet gehoord meer. Oh, sorry. Nee, sorry. Ik vroeg heel zacht wie is het. In de nee. hoop dat u het dan heel zacht zou zeggen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat ga ik niet zeggen natuurlijk. Wij wachten met u af. Nou, we zijn nu in de laatste fase. En op het moment dat ik, dat ik me daar zelf vastgelegd heb... dan beginnen we ook met de casting. Dus dan beginnen we ook pas met de acteurs. Want we moeten Rutger Gouwen natuurlijk vervangen. Een geweldige acteur. En in onze nieuwe film in Soldaat van Ranje 2 is, uh, is hij vijf jaar ouder... als in deel 1, ja. dus het begint 30 En dat is een groot acteurskade op het ogenblik. En we zijn zeker dat we de ideale man vinden. Ja, en u weet ook dat al, maar ook dat gaat u niet zeggen. Dus dat ga ik ook nou, niet meer Nou, dat weet ik vragen. nog niet, 100%. procent. Oh, nee, dat, dat, zou ik nooit, zou, nou, dat zou ik natuurlijk nooit willen doen zonder de regisseur te nee. hem. Snap ik. Dit is de dag. All of you We gaan het hebben over ons Nederlanders. De I Love Holland Belt. The... Lekkerste thee. Waarom is er eigenlijk wel Engels blend en geen Dutch blend? In de ideale wereld was Nederland nog één groot dorp. <laughs> en dus in alle boelingen, eruit als onze Sietske. Of Sietske, Hopke, Liefke. Ja, dit is de mooiste kool die ik ooit heb gemaakt. Wat vond je nog meer een mooie kool dan? 92. Oh ja. Lekker Hollands, met de groente van hak. I love Holland. bel. <laughs> Goed. Ja, I Love Holland. Nostalgie viert nog altijd hoog op tv. Maar Nederlanders worstelen met hun identiteit. Dat was tenminste de conclusie van nrc columnist Margriet Oostveen... toen ze weer op Hollandse bodem landen na zes jaar in Amerika gewoond te hebben. Haar nieuwe boek, Knus, is nu uit. Ja, je boek is een bewerkte selectie van de columns uit de krant. En je hebt het gebundeld onder de titel Knus. Wat is Knus? Knus is gezellig, natuurlijk. Maar Knus heeft voor mij, ik heb het expres met hele grote letters... Op het boek gezet. Of iemand heeft dat heel goed gedaan. En ik schrijf het ook altijd consequent in hoofdletters, omdat het ook de bedoeling is dat het een beetje intimiderend is. Zo van een knusheid. Moet, het kan moet ook heel, gezellig zijn. Dat heeft, zit er ook wel in he, ja. in Nederland. Ja. Ja. Dus het is ook een tikkeltje ironisch bedoeld, ja. want je zult zien als je het boek leest dat het niet altijd zo knus is in Nederland. Maar dat die behoefte aan knusheid wel een drijvende. Kracht is achter heel veel goed en slecht. Hebben we Amerikanen een woord voor knus? Voor gezellig niet, weet ik. Maar voor knus wel? Cozy. Ja, toch wel. Maar dat is niet helemaal hetzelfde. Maar het komt wel dichter bij knus ja. dan bij gezellig. Ja. Ja. Je introduceert ook nog een ander woord in je boek. Samen, samenzucht. Ja, samenzucht. Zo wilde je het boek ook eigenlijk noemen. Maar dat vond de uitgever een beetje... Cryptisch. En dat begrijp ja. ik inmiddels wel. Want ja. ik moet zelf altijd even spieken wat ik er ook weer mee bedoelde. Oh, okay. Maar dat ik nu ook wat, wat is het? <coughs> samenzucht... Dat is het openlijk verlangen naar saamhorigheid dat anderen buitensluit. Daar hebben Nederlanders veel mee te maken. Iedereen is welkom, mits ze bereid zijn zich volkomen aan te passen. Oké, okay, je kijkt even naar Rivalino, Rivalino. Heb jij, Ken jij samenzucht? Heb je het wel eens ervaren? Um, jawel, als ik kijk zeg maar, naar alle feesten die er zijn... Weet je, uh, je, je wordt wel verplicht om er aanwezig te zijn... En dan moet je gewoon gezellig meedoen, weet je wel. En uh, ik denk dat dat wel een soort van vorm van... Uh, een soort dwang. Ja, dwang, ja. ja. Je, het, het woord gebruik jij in jouw column uh, uit de Zwarte Pieter discussie in 2011? Ja, toen begon Toen hij al. Voor mij, voor mij begon hij toen, want toen was ja. ik net terug. Ja. Ja. Afgelopen maanden was hij heftiger dan ooit. Zag je daar die samenzucht ook weer in terug? Ja, maar minder erg... Want hoe, kijk, hij lijkt nu heftiger, maar volgens mij is er toch echt een verbetering. Dan gaat het ieder jaar een stukje beter. Want in 2011, die column die gaat over de aanhouding van Quincy Gario... bij de intocht toen hij stond te demonstreren. Mm -hmm. En dat was echt ongekend... Um, dat, hij werd gearresteerd. dat hij werd gearresteerd. Maar ook hoe de aanvankelijke reacties daarop waren. Namelijk, ja, je gaat toch niet ons Sinterklaasfeestje staan te verstoren. Terwijl eigenlijk deed hij niet zoveel verstoren. Hij droeg alleen een t-shirt. Ja. En toen heb ik dat woord samenzucht bedacht voor die sfeer. van je, je mag bij ons horen, maar dan moet je wel alles leuk vinden. En alles precies goed vinden en in orde vinden wat wij vinden. En ja. je mag geen afwijkende mening hebben. En de intocht van Sinterklaas symboliseert natuurlijk enorm die samenzucht... Dat is dat is misschien wel het kookpunt van samenzucht <laughs> in in een jaar in ja. Nederland. Ja. Koning in de dag. Ook ja, koningin de dag ook. Ja, ja zeker. Maar, maar, je, maar je ziet het nu minder dan twee jaar geleden omdat er nu meer ruimte is voor de argumenten van tegenstanders. Zeker, want wat twee jaar geleden onmiddellijk de reactie was was wat een onzin, wat een gaan. We hoeven we het toch niet over te hebben, zeg. En dan probeerden mensen die discussie te smoren. Um, en wat ik toen ook heb geschreven, daar gaat die column namelijk ook over... en dat is, je kunt mensen die hier ook wonen, die ook Nederlander zijn... en net zo Nederlander zijn als wij, kan je niet vertellen... Uh, je mag daar niet over praten, want wij vinden dat niet interessant. Nee. wij vinden dat niet belangrijk. Je moet er, of je dat nou leuk vindt of niet, je moet daar een discussie over voeren. En die wordt nu meer gevoerd. Dit jaar wordt die in ieder geval gevoerd. Ja. Niet de samenzucht is een beetje afgenomen in twee jaar. Nee, de samenzucht is er nog steeds. Alleen uh, nu wordt er in ieder geval over gesproken. En dat lijkt me heel goed. Ja, hoe ervaar je dat ook zo? Um, ja, zeg maar, ik denk dat de samen soort gewoon wel zal blijven, weet je, mensen altijd wel sinterklaas willen vieren, en ik denk zeg maar dat het gewoon een feest is voor iedereen, vooral voor de kinderen, weet je wel. Maar ik denk dat die samenzucht moet dan, zeg maar, resulteren... van dat het ook letterlijk een feest voor het gezamen is. En dat het niet per se van één dominante groep is van... nee, wij willen dat het zo is, dus, dus dan moet je daar aan conformeren. Maar als we merken van, nee, een andere groep, zeg maar, weet je wel... die vindt van, nee, nou, er zit een element in waar wij ons aan storen. Laten we dan gewoon serieus in gesprek gaan van... hoe kunnen we zeg maar, een feest maken waarbij iedereen zich prettig voelt, weet je wel? Ja, ja. En waarbij ik dan, zeg maar, zelf mijn kind... Met, met gerustheid gewoon daar naartoe kan sturen. Omdat ik het idee heb dat de onderliggende boodschap... die wordt meegegeven ook een boodschap is... die zeg maar, respecteert wat, wat andere culturen zijn... of ja. andere ideeën zijn. Ja, nou, helder. In je boek, Magie, beschrijf je verschillende typen Nederlanders. De boze burger, de helper. Uh, en je bent ook met boze burgers in gesprek gegaan. Ja. PVV'ers. En wat ontdekte je? dat ze echt reuze meevallen. Dat ja. je ze heel dichtbij uh, durf wat, voor, te wat voor beeld had je van tevoren dan? Nou ja, je bent natuurlijk, god, iedereen... Ik bedoel, ik ben geen Wilders fan. Dus je denkt toch eigenlijk dat er allemaal kleine... tiny, whiny, mini... Wildersjes rondlopen in Nederland. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. nee. En wilders wilders is, is ook heel aardig, hoor, van dichtbij. Van, nou ja... <laughs> nou, je hebt het dat over die boze burger van dichtbij. Is, dat is uw mening. Ik heb hem een paar keer gesproken. Hij is een ja, heel nee, aardig man. Een ontzettend aardig man. Maar ja. uh, hoe dan ook... Um, Waar het volgens mij om gaat, is ook hier dat mensen zich miskend voelen. En dat als je eenmaal door die miskenning heen breekt... en gewoon met ze praat, dan blijkt dat ook reuze mee te vallen. En ik heb dus... Uh, nou ja, dat zijn ook de PVV'ers en wie ik het boek heb opgedragen eigenlijk. Ik heb het opgedragen aan Henk en Connie en Sharif. Ja, want hoe zit het met Henk, Connie en Sharif? Nou, Henk en Connie zijn twee PVV'ers. En, en Henk is een enorme uh, Pim Fortuyn-fan ook. Die heeft de dag na de moord op Pim Fortuyn... Heeft hij een uh, Tattoo genomen met een met traantjes. Die heeft hem ook laten zien. Is dat Henk van Hingrid? Nee, dat is een, andere, hij, Henk. Is, nee, dat is een andere Henk. Maar hij um, uh, en, en uh, Corny noemt zichzelf heel gezellig, zo boven de thee. Echte type, vol is vol. <lacht> maar intussen. <lacht> Maar intussen hebben ze wel bij autoslooperij Smulders in Tilburg... Uh, Sharif leren kennen, die daar werkte. Een jonge uh, asielzoeker die als minderjarige asielzoeker naar Nederland is gekomen. En plotseling toch dreigt te worden uitgezet. Omdat er allerlei dingen in die procedure fout zijn gegaan. Daar zal ik je nu niet mee nee, last van. Niet. Maar het is schandalig. Onthoud die naam, die Sharif. Die, want die gaat echt blijven. En dankzij Henk en Connie. Want die zijn zich daar dus voor gaan inspannen. Ah, ja. En die hebben hun hele familie uh, hebben ze bij elkaar geroepen. En iedere avond samen of eens per week samelen ze samen geld in... om Sherif de Winter door te helpen. En ze hebben een heel plan bedacht. Ze bestoken Teven met mail. Ze dreigen naar Den Haag te komen. Want Sherif moet blijven. Ja. En want want Sherif te... heeft zich voldoende aangepast aan ons? Nee, die is gewoon nog steeds Sherif, Maar ze hebben, zoals het er staat ook... Jij kan misschien even een heel klein stukje... Want ze hebben namelijk ook een brief geschreven ja, aan Teven. Zo, ja. En er staat echt een prachtig stukje in uh, dat... Um, uh, over waarom zij Sharif zo goed vinden. Oh, is een brief, aan, sorry, een brief aan de koning was dat. Oh ja. Want die hebben ze ook geschreven. Wij Nederlanders hebben tijd en geld gestoken... in deze betrouwbare, goud jongen. En hij heeft ons land laten zien... dat dit de moeite waard is geweest. Kijk, maar we, hij, hebben, hij is, we hebben waarvoor het geld gekregen... dus we nou ja, willen hem houden. Klinkt wel een beetje zo, maar goed... denken niet alle Nederlanders zo nee, tot op zekere nee. hoogte. Dus ja. jij, jij kwam dus terug uit Amerika... en kan dan met een blik van buitenaf het land bezien. Komen we er een beetje uit met z'n allen? Nou... Ik vat het boek graag samen. Uh, want nogmaals, ik heb ruim 250 columns geschreven in die tijd. Dit zijn ongeveer 90. En ik heb bewust alleen de columns gekozen... die gaan over wat ik dan noem het gehammers met identiteit. Want ja. dat is het eigenlijk. Ja. Worstelen is eigenlijk al te serieus. Want okay. die column is best wel lichtvoetig ja. ook hier en daar. Het is niet heel Het is allemaal, niet allemaal heel ernstig. Je kan er ook best af en toe om lachen. Zeker. Want dat is ook het aandoenlijke. Het is vaak heel aandoenlijk zoals Nederlanders uh, met identiteit bezig zijn. Omdat het wel voortkomt uit een behoefte aan iets samen. Alleen omdat die behoefte misschien juist wel zo, zo Nederlands groot is... schiet de Nederlanders nog wel eens de bocht uit. Dan komen we in richting samenzucht. En dan kan het heel nasty uh, worden, om het maar even ja. Amerikaans te zeggen. Maar zeg. gaan we in de richting van steeds meer samenzucht? Of he, zit die ruimte er ook nog Nou, wel? ik ben wel optimistisch eigenlijk. Want ik denk, um, uh, wat ik ook zeg in de inleiding... er zit ook een goede kant aan samenzucht. En dat is de behoefte aan... Samenhorigheid, Dat is het verlangen naar iets. En dat is volgens mij goed. En dat zie je dus ook bij Henk en Corny en Sharif. Onder meer en bij andere PMV's, Maar ook veel meer boze burgers die ik ook uh, gesproken heb. Die je ziet in deze bundel. Is dat, uh, dat... Volgens mij zit de sleutel in die gekrenkte trots. En in dat gevoel van eigenwaarde. Dat moet worden hersteld. Mm -hmm. En uh, dat heeft niks met buitenlanders bijvoorbeeld te maken. Nee. En dat vind ik wel fijn eigenlijk. Ja, prettige conclusie. Ja, goed gaan onze gasten bedanken. Rob Houwer, Margriet Oostfeens, Peter Klaver, Albert Kuiken... Rivelino Richter en Hans Molenaar. Zometeen Villa VPRO met Geo Goms en Tessel Blok. Ger, goedemiddag. Hallo Thijs. Het is donderdag, dus jullie zitten in Den Haag. Waar gaan jullie het over ja, hebben? zeker. Nou, je hebt het nieuws al wat over kunnen horen natuurlijk. Een aantal Syriëgangers neemt toe. Haatstrijders die terugkomen worden nauwlettend in de gaten gehouden. Zorg over verdergaande radicalisering islamitische jongeren. Kans op aanslag is reëel. Ja, de coördinator terrorismebestrijding weet ons zo wel uit onze slaap te houden. Hmm. Maar wat moeten we ermee? En beter nog, Thijs, wat moeten de veiligheidsdiensten ermee? En terrorisme-expert Edwin Bakker weet hopelijk raad. Zometeen in de villa. Dit is Radio 1. Het is half 4, hier is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De politie is in Reuver in Limburg het huis binnengevallen... waar een gewapende man de hele dag zijn dochtertje van drie gegijzeld hield. Rond kwart voor drie ging een arrestatieteam de woning binnen. De man kreeg vanmorgen op straat een ruzie met zijn ex. Dat liep uit de hand, hij schoot haar neer en nam zijn dochtertje mee. Volgens de regionale zender L1 woonde het stel sinds kort in Reuver... en had de vrouw de relatie net beëindigd. Vluchtelingen die in hun eigen land vervolgd worden vanwege hun homoseksualiteit hebben in Europa recht op asiel. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. De zaak was aangespannen door de Nederlandse Raad van State... naar aanleiding van het asielverzoek van drie homoseksuelen uit Sierra Leone, Oeganda en Senegal. Dat zijn landen waar homoseksualiteit strafbaar is.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 En klanten van ABN AMRO hebben we vandaag tot het begin van de middag... te maken gehad met een storing bij het internetbankieren. Volgens de bank was de oorzaak van de problemen... een aantal veranderingen op de website. ABN AMRO heeft het probleem voorlopig opgelost... door de oude versie van het internetbankieren terug te zetten. Dat is het nieuws op dit moment. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB wijnand De A12 van Den Haag naar Utrecht... staat nog een korte file na een aanrijding bij Blijswijk, 2 kilometer. Er zijn nog even twee rijstroken dicht... Begin van de avondspits zien we op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk, drie kilometer. En de N14 van Leidschendam naar Den Haag is helemaal dicht. Tussen Leidschendam en de Afrit Voorschoten. En dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Minister Plasterk voor de rechter wegens spionageschandaal. De JSF gaat er nu toch echt komen? En krijg je de kwaliteit van het onderwijs wel op aanvaardbaar niveau? Met die paar honderd miljoen uit het herfstakkoord. Daarover praten we na vier uur in ons eigen politieke vragenuurtje met onderweer Alexander Pechtold. Naast Schiphol zijn er nog zes regionale vliegvelden in Nederland... waarvan een aantal met miljoenen overheidsgeld op de been moet worden gehouden. Nu dreigt vliegveld Maastricht weer om te vallen. Wat moet een klein land als het onze met zoveel luchthavens? Dat gaan wij vragen aan luchtvaartdeskundige Hans Heerkens. En uw reacties zien wij zoals altijd graag tegemoet via de site... vila.vpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Islamitische jongeren radicaliseren steeds verder. Het aantal Nederlandse jihadreizigers naar Syrië blijft toenemen. De propaganda op internet en de sociale media is zorgelijk... en de kans op een aanslag is reëel. Een paar conclusies uit het vandaag gepubliceerde dreigingsbeeld... terrorismebestrijding. Edwin Bakker, hoogleraar terrorisme en contraterrorisme... aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft Nederland nou goed in beeld hoeveel het er zijn... en wie het zijn die naar Syrië gaan? Ja, wel een steeds beter beeld, maar het is onduidelijk. Zijn het er nu 100, meer dan 100? Maar dat getal wordt nu veel genoemd. Uh, maar dan is nog duidelijk van, onduidelijk of die jongeren daar nou heen gaan alleen om te strijden of om te helpen. Nou, een, een, een lastig beeld, maar we gaan ervan uit dat er ongeveer 100 jongeren zijn die daar strijden. Hm. Okay. En de teruggekeerde uh, Syrië-gangers worden volgens het rapport nauwlettend in de gaten gehouden. Wat betekent dat? Ja, op twee manieren. Sommige jongeren uh, wordt gekeken hoe ze geholpen kunnen worden om te reïntegreren. Onder andere om op die manier natuurlijk tu nog beter in de gaten te houden... ...van wat ze nou precies doen uh, en gaan doen als ze hier uh, terug zijn. En tegelijkertijd wordt er achter de schermen ook gekeken of deze jongens geen strafbare feiten hebben gepleegd... ...of ze geen oorlogsmisdaden hebben gepleegd, wat ze daar precies gedaan hebben... ...om ze mogelijk te vervolgen als dat zo blijkt. Maar worden ze ook uh, afgeluisterd, worden ze gevolgd op straat, dat soort dingen... Nou, de details worden daarover niet natuurlijk niet prijsgegeven, maar, maar wat denkt u? duidelijk. Wat? Nou, wat ik wat ik denk is dat er natuurlijk heel goed gekeken wordt naar uh, mobiel verkeer, internetverkeer, met name tussen de jongeren die daar zitten en hier zitten, om een beeld te krijgen wie zit waar en wie doet wat. En tegelijkertijd wordt er gekeken van de scene hier, de groepen die achter die, dat idee van een globale jihad zijn, staan, uh, wat die precies uitvoeren. En dat kan zijn uh, volgen, observeren en vooral ook veel kijken wat er op het internet gebeurt. Ja, denkt u niet dat ze opgepakt worden, naar het bureau gebracht, om eens een goed gesprek te hebben over wat ze precies in Syrië gedaan hebben? Of is dat niet toegestaan, zoiets. Nou, dat, dat, dat gebeurt wel en soms is het een beetje onduidelijk wat de juridische basis daarvoor is, maar die jongeren werken soms daar ook echt aan, aan mee of hebben het gevoel dat ze eraan mee moeten werken en doen dat. Uh, dus er zijn zeker ook gesprekken. Uh, natuurlijk zal niet iedereen daar, uh, uh, daar aan mee willen werken, dus er zijn ook andere manieren natuurlijk om die jongeren in de gaten te houden. Uh, het zijn er overigens tot nu toe, nou ergens tussen de 10 en 20, ook hm. een beetje onduidelijk. Uh, dat zijn aantallen, ja, daar zou je, nog behoorlijk vast, uh, dat zou je nog in de gaten kunnen houden, maar ja, die aantallen groeien ook. Dus dat wordt wel een probleem om dat heel goed in de gaten te gaan houden. U had het net uh, bij over, over uh, nauwlettend in de gaten houden, dat, dat er ook nauwlettend gekeken wordt naar de zogenaamde scenes die er zijn. Hè? Er is er één in Den Haag die, die vooral zorgen baart. Wat is dat precies voor scene? Ja, het is een groep mensen die uh, dat idee dat jongeren, moslimjongeren moeten strijden in Syrië... die dat uh, ja, propageren, die bijvoorbeeld uh, een aantal jongeren die omgekomen zijn... Uh, gedichten van op internet zetten, mooie posters, mooie plaatjes maken... op Facebook actief zijn, maar ook in de wijken rondlopen, evenementen organiseren. Er zou zelfs sprake geweest zijn van een, een tochtje naar de Ardenne om, om te survivelen. Dus zo'n zo groepsfeer te creëren. Uh, met, een, met een duidelijke politieke lading, een anti-Westerse, pro-Jihad houding. Ja. De coördinator die maakt zich verder nog zorgen over de propaganda op internet en de sociale media. En hoe het opgeschreven is, krijg je de indruk dat die toon uh, uh, uh, opzwepender wordt of zo. Althans, dat is mijn inlegkunde hoor. Uh, wat moet ik me hierbij voorstellen? Nou, ik weet niet of het opzwepender is, maar het, is, het zit, uh, uh, en moet ik het zeggen, het zit goed in elkaar. Uh, dat is een, een hele mix aan, aan filmpjes, aan posters, aan gedichten, gezang... Uh, uh, grote boekenteksten met waarom ze vechten. Dus ideologische stukken. Uh, het is uh, zeer uh, uh, professioneel en daarmee ja, ik kan het ook een heel divers pu uh, publiek bereiken. Dus het zit, uh, nou, op het niet, maar het zit helaas heel goed in elkaar. Dus het is echt gelikte propaganda. Ja, nu is eigenlijk de overal conclusie... Uh, de kans op een aanslag is reëel. Dat klinkt heel eng, dat klinkt dreigend. Maar wat betekent dat eigenlijk precies? Dat we elk moment zoiets kunnen verwachten? Ja, dat het voorstelbaar is dat er zeg maar, de, de krachten zijn, oproepen zijn... en helaas ook onder sommige kunde is om een aanslag te plegen. Maar dat wil niet zeggen dat er nu daadwerkelijk voorbereidingshandelingen uh, gepleegd worden. Dat er Zicht is op een groepje die nu bezig is om bijvoorbeeld een bom in elkaar te knutselen. Dat is niet het geval. Maar er zijn dreigingen, er is een, een, een ideologie, er is een groepering die oproept tot geweld. En dat bij elkaar maakt dat het uh, voorstelbaar is dat er capaciteit is om zoiets te doen ja. in Nederland. Goed, die conclusie getrokken hebbende uh, wordt er ook gesproken in het rapport... dat daarom verdere interventies op zijn plaats zijn. Wat Waar moeten we dan, dan aan denken? Ja. Nou ja, je kunt proberen natuurlijk een aantal jongeren, als je weet dat ze zich voorbereiden zijn, uh, zijn om, om naar, naar Syrië te gaan, om dat te verstoren of zelfs die mensen op tijd te arresteren. Dat is ook gebeurd de afgelopen maanden. Uh, er is zelfs een rechtszaak geweest waarbij mensen ook veroordeeld zijn uh, voor uh, ja, voorbereidingshandelingen voor het plegen van moord. Want men gaat daarheen om te strijden en daar komen heel veel mensen bij om en... Het is niet de bedoeling dat Nederlandse jongeren daar aan, uh, aan deelnemen, hoewel het juridisch heel lastig is. Dus dat soort acties worden gepleegd. Er uh, zijn sommige mensen ook onder uh, jeugdzorg, uh, uh, heeft zich over hen ontfermd. En, en er zitten zelfs projecten bij om, de, om met name ook de ouders te helpen uh, om die jongeren hier in Nederland te, te houden of in de gaten te houden. Dus het is van, van soft tot heel hard, van arrestaties tot en met voorlichting geven. Heeft u niet de indruk... nee, laat ik het anders lekker neutraler vragen. Je zou kunnen denken dat de aandacht zo ontzettend gefocust is... op de jonge lui die naar Syrië willen of gaan of terugkomen... dat uh, verontachtzaamd wordt grote professionele groepen... die iets kunnen gaan doen in Nederland. Nou, dan is het helaas het nieuws dat de jongeren die naar Syrië gaan... dat uh, daar terechtkomen bij die juist die zeer professionele groepen. En dat maakt het dus extra... Uh, gevaarlijk, die strijden niet met een stelletje, en dat was misschien bij het begin het geval, met, met, met, met wat groepjes zonder, uh, zonder duidelijke leider of zonder duidelijk profiel of organisatie. Nee, die komen nu terecht bij uh, zeer professionele organisaties die met Al-Qaeda verbonden zijn. En dat maakt het nog eens een keer extra. En deze jongens gaan daar naartoe als amateurs. En die komen bij professionele organisaties terecht. En dat is misschien hetgene wat voor de toekomst eigenlijk de grootste zorgen baart. Dat ze organisaties bij een organisatie als debat Al-Nusra. En dat zijn organisaties die helaas uh, zeer professioneel, zeer internationaal zijn. En, en in staat zijn om de meest verschrikkelijke dingen te doen in Syrië en daarbuiten. Edwin Bakker, deskundig op het gebied van terrorisme en contraterrorisme. Over het dreigingsbeeld terrorisme wat vandaag gepubliceerd is. Hartelijk dank. Graag minuut. De club. De tongstrengende cranberry cake doet zijn maskers langzaam verdwijnen. Ja, ja. Eén <hijen> goed, al goed. Het is een club van mensen die niet om den broden schrijven, maar voor hun plezier. Verhalen, columns, gedichten. Ja, we leveren kritiek op elkaar. Niet om elkaar af te knijpen of wat dan ook, maar om elkaar uh, stimulans te geven. En, uh, we sparen elkaar niet, want anders zou je er niks van hebben. Heb je ja, er gaat haar niets. Die zin kun je weglaten, want dat, dat merken we wel. Ik heb een stuk geschreven en ik wil graag weten wat jullie ervan vinden... of wat jullie raakt, of jullie je erin herkennen. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste aan, vind ik dat kommageneuzel zo vervelend. Uh, het is inderdaad heel consequent dat je hier helemaal geen interpunctie... nog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 Onze correspondenten zoeken deze hele week uit hoe het wereldwijd gesteld is met overgewicht en dikke mensen. Gisteren waren we in Tsjechië bij een modellenbureau waar ze dik juist heel mooi vinden. En vandaag is Metropolis tenslotte in Nederland... waar onze correspondent op pad gaat met een voormalig afvalkampioen. Mijn naam is Danny Bouwman, uh, 42 jaar. En de mensen zullen me voornamelijk kennen van het feit dat ik deelgenomen heb aan het programma uh, Obies, twee jaar geleden. En uh, toen ben ik in 300 dagen 155 kilo afgevallen. Bijna een half kilo per dag, dus dat was heel erg veel. Ja. Alleen vervelend, we zijn nu twee jaar later, nou, je kan het zelf ook goed zien. Uh, er is bijna weer 100 kilo bijgekomen en dat is natuurlijk niet zo leuk. Hoeveel ja. weeg je? Uh, ik weeg uh, nu bijna 220 kilo, dus uh, dat is erg veel. Maar is het dan dat je echt zoveel eet of heb je gewoon heel veel aanleg om dik te worden? Uh, nou, nou, ongetwijfeld zal ik ietsje meer aanleg hebben, maar de, de enige reden dat je dik wordt is als je te veel eet. Dus ik, allerlei mensen die allerlei smoes hebben van ziektes en uh, zware botten en het zit in een familie. Is het dan echt vreten of is dat, blijft dat eten? Oh. Nou, het is, ja, natuurlijk moet je veel meer eten dan normale mensen eten, want anders kom je niet zo heel veel kilo's aan. Het, ik, het is niet dat ik eetbuien heb, hè, zoals sommige mensen dat hebben, die gaan in 10 minuten kunnen ze twee koelkasten leeg eten. Maar ik, ik begin gewoon met eten en ik, en ik, en ik ga gewoon door. En, uh, en in het begin waren het nog alleen maar gezonde dingen, maar dan had ik bijvoorbeeld heel veel brood of heel veel rijst. Of... En na nou, lieverleek kwamen er ook steeds slechtere dingen bij, helaas. Uh, van, uh, weer vanillevla en stroopwafels en chocolade. Dan denk je, nou één stroopwafels is niet erg, maar ja, voor, dan staat dat pakje daar en eet je toch weer dat pakje leeg. Maar is dat dan troost, wat je dan zoekt? Um, nou, het, ja, nou, nou, troost zou het zijn als het alleen maar deed als ik, als, ik, als, ik, als ik sip was. Maar ik doe het ook als ik vrolijk ben en ik doe het ook als ik, uh, als ik iets wil vieren dat iets heel succesvol is gegaan of als ik heel blij ben. Dus het, het is eigenlijk bij elke soort emotie die je ken, zeg maar, uh, ging en ga ik te veel eten. Dus het is, ja, het is heel, heel apart eigenlijk. Je vindt eten ook heel erg leuk eigenlijk? Um, nou, het raar is dat ik het bijna wel altijd alleen doe. Dus ja, dat is, het is voor mij meer een manier om, om, om to even tot rust te komen... en even nergens aan te denken. En uh, ja, een beetje gewoon de dag over me heen te laten komen, zeg maar. Uitpuffen. Ja, eigenlijk ja. uitpuffen. En dat is, ja, dat is precies het goede woord. En dat ben ik, dan ga ik zitten en dan eet ik en dan vaak nog... Even iets van televisie erbij en gewoon, uh, ja, gewoon de zender op nul en nergens aan denken. En dat is dan de ideale oplossing uh, voor mij. Ja, een beetje mijn vaste regime is dat ik elke avond uh, ga sporten. Ik probeer iedere ochtend te zwemmen of uh, te lopen een uurtje. En iedere avond ga ik weer naar mijn eigen trainster die me ook getraind heeft uh, tijdens het programma OB's. Dat is Wieteke. En dan gaan we nu naartoe. Hallo. Hallo. Hey. Hallo allemaal. Oké, ready, set, opnieuw, go. Maar heb je nou een beetje in het geheim ontdekt dan, uh, wat je moet doen om, uh, om blijven te kunnen afvallen? Het grote probleem de mensen, meeste mensen willen dat ze heel erg snel willen afvallen. En ze willen eigenlijk morgen al resultaat zien en dat werkt gewoon niet. Je moet gewoon de tijd voor nemen en als je dat doet dan gaat het een stuk beter. En dat heb je verkeerd gedaan? Uh, ik ben zo verschrikkelijk snel gegaan zeg maar. Wat ik, wat ik wel heel leuk vond en waar ik heel blij mee was. Maar het was niet de goede manier om, uh, om te doen eigenlijk. Is het wel verantwoord dan? Uh, Helemaal mensen vinden van niet. Maar onze zo zijn is natuurlijk ook niet verantwoord. Dus ja... Wat is de reden dat het niet verantwoord zou zijn? Uh, omdat je lichaam het bijna niet aan kan als je in zo'n korte tijd zoveel afvalt. Je moet heel veel afvalstoffen moet je kwijt zeg maar, in je lichaam. Uh, met als gevolg dat je nieren bijvoorbeeld heel zwaar te verduren krijgen. Uh, Mijn galblaas die ging ook ontzettend opspelen. Omdat, uh, ja, die heb je nodig om vet te verwerken. En ik, ik had helemaal geen vet meer. Dus die galblaas die wist niet meer wat, wat er gebeurde en ging heel erg raar doen. Dus ja, dat, je hele lichaam raakt in de war. Oké, is ik, ik verwijt uh, de mensen van Obies en RTL en iWorks uh, niet dat ik weer ben aangekomen. Ze hebben me uh, to, tegen het eind van het programma aan, toen ik zo heel erg fanatiek werd en eigenlijk veel te weinig at en veel te hard sportte, ben ik door allerlei mensen aan mijn uh, jasje getrokken en gezegd van Denny, doe normaal, want dit gaat niet goed. Je moet echt eraan gaan doen. En ik ben ontzettend eigenwijs geweest en ben gewoon door blijven gaan. En zelfs toen het programma afgelopen was, hebben ze ons nog heel veel ondersteuning geboden. Het begon heel simpel met een jarenopnemen op een sportschool. Uh, we moesten ieder kwartaal terugkomen bij de hoofdtrainer, Ad Milo. Uh, ik bleef iedere dag trainen bij mijn eigen trainster, Wieteke. Uh, ieder kwartaal werden we gecontroleerd door de uh, obesitaskliniek met een psycholoog, en een diëtiste en een dokter. Alleen ja, dat was blijkbaar niet genoeg voor, uh, voor, voor mij om dat uh, gewicht te behouden. Hij plaatst hem op. vast, kom op. Elleboog hier zijn je hand. Wendy van Dijk, van het programma zelf, die was weer een maand of twee geleden bij me. En die zei dat inderdaad, zeg, joh, het grootste probleem bij jou is dat je alleen maar aan andere mensen denkt en altijd voor andere mensen bent. En dat je nooit eens uh, voor jezelf opkomt of voor jezelf er bent, zeg maar je geeft je eigenlijk um, bijna weg en daardoor moet je een beetje eten om om meer um, om ja, iets terug is, te krijgen. Ja, dat is dan misschien van mijn manier om aan mijzelf te laten zien dat ik om mezelf geef. Alleen dit is een hele slechte manier natuurlijk. Ik had beter een, uh, gla, met iets met glaasjes water kunnen bedenken of tekeningen of zo. Dan was het beter afgelopen. Ja. Hoe denk je dat je over een jaar bent? Ja, het probleem is natuurlijk, omdat ik heb gezien dat ik in 300 dagen kan, zoveel kan afvallen, zie ik mezelf altijd weer over een jaar zoals ik uh, toen uh, op mijn slankste was, zeg maar. Dus als ik nu aan mezelf denk, van waar sta ik eind 2014? Ja, dan zie ik mezelf eigenlijk wel weer als die jongen van 115 kilo strak in het pak. En uh, alleen dan een heel stuk wijzer. Ik heb dan heel veel meer geleerd dan alleen uh, voeding en bewegen, maar ook een stukje psyche waarschijnlijk, die mij gaat helpen om, uh, om dat gewicht dan, uh, dan vast te houden. Komt er meer aan billen dat was een bijdrage van Jan Maarten Deurvorst. En volgende week gaat het in Metropolis Radio over flirten. Zo. Ja. Hebben we dat niet alles gedaan? Oh nee, nee. dat was dating. daten. Dat was niet hetzelfde, geloof ik. ik hè? Nee. Meestal niet. Nee. Nederland heeft zes regionale vliegvelden. En met drie gaat het slecht. Eelde, Twente en Limburg. De provincie Limburg wil de luchthaven Maastricht voor 1 euro kopen om het te redden, maar moet dan wel fors investeren om de boel rendabel te maken. Maar als de staten tegenstemmen, dan gaat de luchthaven dicht. De vraag is natuurlijk waarom hecht de provinciale bestuurders zo aan hun vliegtuigjes en vliegveldjes. In de studio in Enschede het luchtvaartdeskundige Hans Herkens van de Universiteit van Twente. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh. Koptelefoon, Ger. De provincie Limburg, meneer Herkens, die moest eerder al 4,5 miljoen investeren in Maastricht om het faillissement tegen te houden. En ook in Twente-Groningen moet de overheid elke keer weer bijlappen. Waarom blijven ze dat toch doen? Is dat status? Nou, status is zeker een, een onderdeel. Maar het is, en het is ook heel gemakkelijk benoemen, natuurlijk. Het is zeker niet het enige. Uh, er zijn bestuurders die oprecht geloven in de toekomst uh, uh, van de luchthaven. Want ja, voor elk rapport dat zegt dat het niet zo'n goed idee is... kun je ook wel een rapport vinden waarin, uh, als, je de, als de aannames tenminste kloppen... Uh, het wel een goed idee is. En daar zit vaak de kneep. Hè? De aannames in die rapporten die zeggen dat het allemaal wel gaat lukken. He, bijvoorbeeld in Twente was het geval dat er nauwelijks rekening werd gehouden... dat uh, de vloekhaven münster osnabrück die vlakbij ons ligt... de tarieven wel eens zou kunnen gaan verlagen om Twente dwars te zitten. Nou, als je dat niet meeneemt, dan komt een, een, een rapport te optimistisch uit. Maar is het uh, uh, uh, niet sowieso zo? Want u zegt nu al, al die rapporten... Er is, alle voorstanders vinden altijd wel een rapport, alle tegenstanders ook. Als je nou eens niet eens naar die rapporten kijkt... maar gewoon kijkt naar ons land en naar de ons omringende landen, pal bij... En, en, en logisch denkt, zegt u dan... Ja, dan ligt het voor de hand dat je zeven vluchthavens nodig hebt in Nederland... Nee, dat ligt, dat ligt zeker niet voor de hand. Um, uh, het is belangrijk dat je een goede spreiding van luchthavens hebt. En uh, ja, die luchthavens die liggen op de plaatsen waar ze historisch gezien terecht zijn gekomen. Uh, Eindhoven, Rotterdam, Schiphol. Uh, die, uh, die, die, uh, die zijn goed gaan groeien. Daar gaat het goed mee. Uh, dat zijn ook de luchthavens waarvan we het in de toekomst moeten hebben, denk ik. En oostelijk Nederland zal uh, veel meer gebruik moeten maken van de buitenlandse luchthavens. Want je moet het eigenlijk ook een beetje op Europese, of in ieder geval Noordwest-Europese, schaal bekijken. Het gaat niet om het aantal luchthavens, om het aantal passagiers of vluchten. Het gaat om de uh, bereikbaarheid van de BV in Nederland. En uh, het is zelfs zo dat als je te veel luchthavens hebt, dan moeten luchtvaartmaatschappijen moeten of met heel kleine vliegtuigen gaan vliegen of uh, ze moeten de frequentie verdelen zodat er op elk vliegveld maar af en toe een vliegtuigje landt. Daarmee uh, be bevorder je de bereikbaarheid niet. Je kunt beter één grote luchthaven hebben met een flink, flink aantal verbindingen naar belangrijke plaatsen in de wereld dan drie luchthavens die elk een beetje kwakkelen. Ja, met andere woorden, uh, welke van die zes regionalen moeten dan open blijven en welke moeten gewoon dicht? Of moeten ze allemaal eigenlijk dicht? Uit dat nee, laatste wat u zegt, zou ik dat concluderen? Nou, nee, dat denk ik niet, want kijk, luchthavens die op zich redelijk of goed lopen, die, dat is geen reden om die dicht te doen. Ik denk, ja, ik, ik zie zelf niet zoveel toekomst voor, voor Eelde, Twente en, en inderdaad Maastricht, Agen, Schiphol, Rotterdam, Eindhoven en straks ook Lelystad. Ja, maar waarom dus die ik... moeten we overhouden? Die die zou ja, ik ik denk dat het goed is om die open te houden, ja maar, maar waarom Lelystad? Sorry, ik onderbrak u, want u wilde iets gaan ja? zeggen als overloophaven, zei u dat? Ja, als Schiphol meer gaat groeien, dan zullen op een gegeven moment vliegtuigen van Schiphol. Die, uh, zullen, uh, dan is de bedoeling dat de vliegtuigen die nu op Schiphol landen, op Lelystad gaan landen. Dat is overigens helemaal niet eenvoudig. Want je kunt niet een luchtvaartmaatschappij zeggen, jij mag niet meer op Schiphol landen. Maar voor bepaalde vluchten, met name vakantievluchten, waar je toch niet passagiers toch niet hoeven over te stappen, uh, die zouden op, uh, op Lelystad terecht kunnen. Maar waarom dan bijvoorbeeld niet op Rotterdam? Oh ja, maar. Uh, Dan kan je er so gewoon nog één kwijt. En dat, dat kan toch? Nou, uh, het punt is dat luchthavens niet uh, vaak weinig groeimogelijkheden hebben. vanwege de, de hinder die ze veroorzaken. Hm? En dat is bij Rotterdam een punt. En dat is ook bij, uh, bij Eindhoven een, uh, een punt. Uh, de, de, de, de omwonenden hebben gelukkig in Nederland ook, uh, ook wat te zeggen. En, ja. en die zitten niet te wachten op bijvoorbeeld meer nachtvluchten. Nee, en Lelystad uh, heeft wel die uitbreidingsmogelijkheden. Hoewel die ook eindig zullen zijn natuurlijk. <clears throat> en dat ligt natuurlijk in het uh, midden van het land ook. Maar dan is het uh, punt altijd, uh, want in Twente hadden ze ook fantastische plannen voor de uitbreiding. Maar toen het puntje bepaald kwam, namelijk de financiering, gaf niemand thuis. Wie geeft daarbij Lelystad thuis om daar fors in te investeren? Um, nou, dat, uh, dat zullen in eerste instantie weer gemeente en provincie moeten ja. zijn. Maar, ja, maar het punt is dat als eenmaal duidelijk is... en dat is op dit moment overigens niet zo duidelijk... omdat de groeiende luchtvaart nogal is vertraagd... maar als op een gegeven moment duidelijk is dat Schiphol aan zijn grenzen komt te zitten... en dat gebeurt een keer en vliegtuigen kunnen nergens anders heen dan naar Lelystad... dat is een veel grotere zekerheid dan wanneer je in het geval van bijvoorbeeld Twente of Eelde... moeizaam uh, prijsvechters moet zien te overreden Zeker. om alsjeblieft te komen vliegen. Maar als dat zo is, dan zal dat eh, want het gaat niet om wat logisch is, het gaat om wat waar is. Als dat dan zo is, dan zal het bedrijfsleven toehappen. En als ze dat niet doen, dan zal het niet rendabel zijn. Zo simpel is het, toch? Nee, zo simpel is het niet. Want de kost gaat voor de baat uit. Dus je moet eerst investeren in zo'n luchthaven. En maar dat geldt voor... ook voor dat geldt voor bedrijven, toch ook, voor, voor het bedrijfsleven. Ja, maar waarom zou een afzonderlijk bedrijf... tenminste, ik neem aan dat u dat bedoelt... Een consortium? Een, ja, een consortium Ja, maar waar, waar, waarom zou men dat doen... Uh, uh, uh, uh, uh, als men niet van tevoren weet dat het ook iets gaat worden? Uh, bedrijven zijn er niet om luchthavens te exploiteren... die willen gebruik maken van een luchthaven. Nou, en als die luchthaven er eenmaal is... dan gaan ze er gebruik van maken. Dus de overheid moet eigenlijk die faciliteren... en dan hoop je dat er een bedrijf komt of een consortium dat zegt... en wij gaan dat verder uitbaten. Um, in, in wezen zal de overheid inderdaad een, in ieder geval een start moeten geven. En mm -hmm. okay, dan, dan komt er een consortium wat die luchthaven gaat, uh, uh, gaat uitbreiden. Nou bouwen hoeft niet, want er is er al. En in Lelystad is dat een voordeel. Die luchthaven is er natuurlijk al is in bedrijven. Die kan dan worden uitgebreid. Ja. Uh, en dan zal, maar dat is daar ook weer het punt. Wanneer wordt Schiphol zo vol dat, uh, dat de vliegvluchten naar Lelystad worden overgeplaatst? Kan dat, want luchtvaartmaatschappijen willen niet naar Lelystad. Dus dat is voor het bedrijfsleven een heel moeilijke uh, business case. Dat begrijp ik. oké. Okay, maar we hebben het nu steeds over een vliegveld... waarvan u zegt, dat dat moeten we behouden... want dat kan dus eventueel gaan dienen als overloophaven. Maar nou nog even over die vliegvelden die het moeilijk hebben. Maastricht nu bijvoorbeeld. Is dit eigenlijk niet een, een, een probleem... wat je bij die provincie weg zou moeten halen? U zegt, het is wel zo dat, dat de, de overheid zich ermee moet blijven bemoeien. Zou je dat niet door de Rijksoverheid moeten laten doen? Of misschien wat u net zei, gewoon uh, lekker op het bordje van Brussel leggen. gaat maar Europees aanpakken. Nou, ik, ik zou het in ieder geval liefst vanuit een Europees perspectief willen bekijken. Ja, ik zelf zou er geen probleem mee hebben om de beslissing bij Brussel te leggen. Maar ik denk dat een heleboel mensen dat, dat niet willen. Um, maar, want het gaat eigenlijk, luchtvaart is zo internationaal. Je zit in de mum van de tijd over de landsgrenzen. Het gaat om de bereikbaarheid van Nederland en van Noordwest-Europa. Dat moet je wat mij betreft inderdaad niet op provinciaal niveau willen regelen. De, de Rijksoverheid heeft zich een jaar of twintig bewust teruggetrokken. heeft bewust gezegd, wij geven die regie van het, uh, de regionale luchtvaartbeleid geven we uit handen. De provincies mogen doen wat ze willen mits ze maar aan algemene voorwaarden zoals milieu en veiligheid voldoen. Uh, ja, ik vind dat inderdaad niet verstandig. Ik zou op zijn allerminst een nationaal beleid willen. En uh, te zijn er tijd inderdaad uh, een Europees beleid. En op wat kortere termijn in ieder geval een beleid... wat gecoördineerd wordt met uh, ja. met name Duitsland en België. Ja, nu vindt u wel dat, uh, inderdaad wat Tesla vroeg... Uh, dat het inderdaad zo is dat de overheid moet faciliteren... dat hij voor de, voor, de, voor de infrastructuur van die vliegvelden moet zorgen. Hè? Uh, maar nee, Dat vind... ze daar de aanzet toe geven. Dat ja, ze de aanzet. Uh, maar vindt u dan ook dat alle risico bij de overheid moet blijven liggen... of zegt u ook van als een consortium instapt dat ook zij risico moeten dragen? Nou niet alleen dat ook zij risico moeten dragen. Als op een gegeven moment de overheid haar zeg maar, voorwaardenscheppende taak heeft vervuld. Ja. Dan, <coughs> sorry, dan zou je uh, eigenlijk dat consortium. Uh, dat, dan zou het niet anders moeten worden uh, behandeld. Dan een, uh, uh, een normale zakelijke investering. Zij het dan dat je nu eenmaal gebonden bent aan het feit dat de terugverdientijd bij een luchthaven. Veel ja. langer is dan bij de meeste andere maar investeringen. Dan, maar dan hebben we wel de situatie dat de overheid de boel opgestart heeft. Het risico heeft gelopen en als het eenmaal loopt en er geen risico meer is, maar profijt, dan mag het bedrijfsleven meegaan doen. Nee, nee. El oké, de overheid moet inderdaad stimuleren... maar je kunt in de, bijvoorbeeld in de concessieprijs die je van een bedrijf vraagt... kun je een, een bepaalde premie opnemen... waarbij als het ware het risico dat de overheid eerst heeft gelopen... en de investering, los even van het risico... maar gewoon het gemeenschapsgeld wat de overheid heeft geïnvesteerd... dat dat terugkomt okay. door de afdracht van een concessiegelden... door de bedrijven die die luchthaven gaan exploiteren. Maar voorlopig ja. zitten we dus in Nederland in elk geval nog... met drie regionale zorgekindjes en U u ziet het, als ik u hoor, ook niet snel zover komen... dat de uh, regio daarvan afstand zal doen. Of dat de provincie zegt, jongens, we hebben het wel gehad... sluit maar en laten we het anders aan gaan pakken. Uh, nee, dat zal niet gebeuren. Deels niet omdat men dat echt niet wil... maar deels ook omdat provincies erg veel prijs stellen op hun autonomie... en ze ja. niet graag een bevoegdheid aan het Rijk teruggeven. Goed, meneer Heerkens, Hans Heerkens... luchtvaartdeskundige verbonden aan de Universiteit van Twente. Heel hartelijk bedankt. Dank u wel. Graag gedaan. De villa is zometeen na het nieuws terug met ons eigen politieke vragenuurtje. En daarin zit vandaag onder meer Alexander Pechtel. Tot zometeen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Esther Verheij, pro-VPRO sinds 1992. Omdat ik ga voor inhoud... Ze zijn groot, ingewikkeld en heel belangrijk voor de Nederlandse economie. Dit is echt fantastisch en ik denk daarom dat deze trein gewoon een geweldige concurrent wordt van de auto. Grote infrastructurele projecten, zoals de Betubeleid en de Vier. Ze worden bedacht door visionaire bestuurders en ondernemers, maar de kosten lopen meestal uit de hand. Al vinden politici het vaak moeilijk om dat toe te geven. Ik ken geen overheid in de wereld die dat zo knap gedaan heeft. Hoe voorkom je miljardenoverscheidingen? En hoe houd je al te enthousiaste politici in toon? We zouden veel vaker moeten kijken naar wat heeft het project gekost... en als het niet klopt, wat kunnen we ervan leren? Radio 1. Argos, zaterdag, van kwart over twaalf tot één. Het nieuws van alle kanten. KPN biedt KPN1 voor de zakelijke markt.